Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Raak je besmet op een Corendon vakantie, dan moet je zelf betalen. Dat zegt de reisorganisatie tegen de Telegraaf. Vanaf volgende maand moeten ongevaccineerden zelf opdraaien... voor de extra kosten van een quarantainehotel en het omboeken. Tot nu toe betaalde Corendon die kosten dus, maar dat gaat veranderen. De organisatie roept mensen op niet in te stappen... als ze nog geen twee coronaprikken hebben gehad. Volgens Corendon heeft iedereen inmiddels de kans gehad om zich te laten vaccineren. Voetbalclub NEC moet aan de bak om de sfeer en veiligheid bij wedstrijden te verbeteren. Dat is besloten na een gesprek tussen de club en de burgemeester van Nijmegen. Die zei eerder deze week al hoe erg hij was geschrokken van de rellen bij de club. Er is een grens gepasseerd die heel veel mensen in Nijmegen en daarbuiten voelen. En die grens is onacceptabel. De club moet nu dus met een plan komen om dit soort rellen te voorkomen. Volgende week is er een stille tocht voor het slachtoffer van een tramaanrijding in Den Haag... Begin van de week overleed een Poolse man nadat hij onder een tram terechtkwam. Volgens het OM werd hij geduwd door een jongen van 15. De Poolse gemeenschap is geschrokken en herdenkt de man tijdens de tocht. Zondag stond hij nog op de bar barricades bij het woonprotest. De Tweebosbuurt is het symbool geworden van het verzet tegen het woonbeleid van de gemeente Rotterdam. Ja, ja, ja, ja. Mustafa uit Rotterdam heeft het allerhardst gestreden om te mogen blijven wonen in zijn buurt, de Tweebosbuurt... Die buurt wordt gesloopt en Mustafa is zo'n beetje de enige die er nog woont in de verder dichtgetimmerde straten. En nu is hij toch zijn koffers aan het pakken. Zijn dochters vonden het niet meer te doen. Ze hebben gezegd, pap, leuk die strijd, maar nou gaan we toch een keertje ergens anders naartoe. Ja, dat heb, dat heb je goed samengevat. Uh, het moet een keer afgelopen zijn, want uh, ja, voor, haar, voor hun is het zeker geen, geen pretje. En uh, ja, je hebt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid naar je kinderen toe. Dat is eigenlijk je grootste verantwoordelijkheid. En je hebt dat willen combineren, maar op een gegeven moment is het gewoon afgelopen. Het weer nog, regen in het noorden en 11 tot 12 graden. Dit weekend iets minder onstuimig. Morgen en zondag vaker droog en minder winderig. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Horn en Wagnum 3 kilometer met bijna 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu de Muziekboulevard. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. might seem crazy what I'm about Welkom luisteraars, welkom bij weer een aflevering van uh, ZFM Lunch. Oftewel, morgen is het vrijdag. Nee, vandaag is het vrijdag, morgen is het weekend. Um, ja, u, hoort, u zult mijn stem voornamelijk horen, want uh, Marja is helaas uh, afwezig. Ze had een iets te hoge bloeddruk, maar ik hoor dat het nu alweer beter gaat. Dus uh, Marja, vanaf deze plek, uh, volgens mij ook namens alle luisteraars, beterschap... en hopelijk ben je de volgende week weer. Zelf ben ik er volgende week niet, dus uh, nou, de week daarna zien we elkaar weer. Hopelijk wel. Oké, okay, vandaag gewoon het uh, uh, normale schema eigenlijk. Mooie muziek. En afgewisseld met, met lokale en algemeen nieuws. Uh, muziek is vandaag net als vorige week weer uh, de bandnaam. Uh, beginnend met een E. Vorige week hadden we bandnaams beginnend met een E. D, uh, waarmee Henry zo leuk is gestart. En dat ga ik vandaag doorzetten met de uh, bands, beginnend met de E. Nou, eerst eerste wat je natuurlijk in je opkomt, zijn de Eagles. En we beginnen nu met One of These Nights. Wind and Fire, inderdaad, beginnend met de E. Het eerste nummer wat we hoorden was uh, One of These Nights, hartstikke mooi natuurlijk. En het tweede was Witchy Woman uit 1972 alweer. Volgens mij is dat eigenlijk de eerste klein hitje geweest van uh, de Eagles hier in Nederland. En ik vergis me natuurlijk, we zijn begonnen met de Eagles en niet met Earth, Wind and Fire, sorry. Eagles dus, met One of These Nights en Witchy Woman. Ja, die verspreking zal komen door het rare weer dat we hebben. Dat, de verschrikkelijke wind. Want uh, ik moet vanaf de Ruitenstraat helemaal naar... Uh, nou, helemaal, valt ook wel mee. Naar het studio fietsen. Met wind tegen. Nou, dat viel zwaar tegen, ja. Op een gegeven moment moest ik ook nog wat lege flessen in de, de flessenbak gooien. Nou, dat viel ook zwaar tegen. De, de, de tas met fles werd bijna uit mijn hand gerukt. Dat viel zwaar tegen. Maar uh, als het goed is... Dan wordt het in het weekend, wat het morgen natuurlijk alweer is... Eh, droger en minder guur. Dus hopelijk minder wind, want dat vind ik heel erg. Dat valt me ook wel op hier in Zandvoort. Dus, eh, ik woon pas zeven jaar in Zandvoort. Maar als ik Zandvoort moet typeren, dat is het windy. Altijd wind. Je rijdt eh, Bentveld binnen en het begint te waaien. Ongelooflijk. Maar oké, okay, voor de rest is het een heerlijke stad om in te, wo dorp, om in te wonen en te leven. En uh, ja, zoals gezegd, het moet beter weer worden. Dus laten we dat met z'n allen hopen. Maar er is natuurlijk al alweer schade gebeurd. Want het heeft behoorlijk gestormd hier afgelopen week. Ook in de woensdagnacht. En ik lees hier dat de verzekeraars schatten de stormschade van woensdagnacht op zo'n 3 miljoen. Volgens mee, zeggen ze. Want bijvoorbeeld uh, de storm veroorzaakt door storm uh, Ciara werd er 150 miljoen euro geruimd. En natuurlijk de overstroming in Limburg, waarvan honderden miljoenen schade Dus uh, ja, het, het kan erger. Maar uh, wij hier aan de kust hebben er toch wel last van. Ik, zie, uh, ik woon, uh, zoals gezegd, aan de Ruitenstraat... en ik zie toch wel de ramen een beetje heen en weer bewegen... met uh, deze gigantische winden. Maar ja, de zee is hartstikke mooi om te zien. Hoge golven, mooie schuimkoppen. Dus uh, wie klaagt er? Ik niet. Uh, we gaan door met uh, Earth in the Fire... I'll write a song for you. Wat een mooi nummer. Ik las net het uh, weerbericht voor... net zoals uh, meer van ons nieuws... uit ons uh, geweldige Zandvoortse Courant natuurlijk. En uh, naast het berichtje over het weekend... pas tijdens het weekend droger en minder guur... las ik ook uh, op de activiteitenladder iets over jam-sessies. Erin staat... Heb je een passie voor muziek? en Speel je een eigen instrument? Of wil je gewoon ontspannen muziek maken... zonder al te veel verwachtingen? Kom maar bij! eerst er is nog plek voor nieuwe jammers. Dus uh, ja, uh, speel je een instrument en vind je het leuk om samen met anderen te spelen... gewoon eens te jammen, hè, wat ons volgens mij als muzikant het toch wel aanspreekt. Uh, kijk dan gewoon op de activiteitenlanden van Pluspunt en meld je aan. Nog even wat over uh, het nummer Earth in the Fire, I'll Write a Song for You... uit 1977. En gezongen door Philip Bailey. Die kennen we nog, want volgens mij heeft hij later nog wat gedaan met uh, Mick Jagger... En dat is eigenlijk een van de, de weinige nummers van uh, Earth in the Fire... die niet door de gebroeders White is uh, geschreven. Ja, Philip Belly kennen we natuurlijk zeker aan het eind met zijn hoge falsetstem. Erg mooi nummer. En we gaan natuurlijk door met een uh, ander nummer van uh, Earth in the Fire. En dit keer wordt dat Shining Star. Natuurlijk Shining Star uit 1975 van de band Earth, Wind Fire. Het is vandaag een wereldstotterdag. Dat hoorde ik toevallig gisteren van uh, iemand uh, tijdens onze bridge drive. En misschien nog even vermelden, we hebben een hele leuke uh, en enthousiaste bridge club in Zandvoort. Twee zelfs eigenlijk. Ja. Uh, de Zandvoortse Bridgeclub die, die bridget op woensdagavond vanaf half acht... En op donderdagmiddag vanaf 1 uur. En uh, Wilt u hier komen kijken of wil je aanmelden of een cursus volgen? Kijk dan op uh, onze website. Zoek gewoon uh, op, met Google op de Zandvoortse Bridge Drive en je kan ons vinden. Daarnaast is er nog een tweede, uh, die in, uh, in het huis weet ik niet precies. Uh, maar die doet het op maandagmiddag en op vrijdagmiddag. Dus ook daar, dus we hebben best wel veel opties in je om leuk te bridgen. Maar we waren bij wereldstotterdag, um, Zoals gezegd, uh, ja wereldstotterdag. iedereen mag het zelf invullen. Elke landelijke organisatie die verbonden is daarmee, kan het op zijn eigen manier worden of invullen. Beroemde stotteraars waren Marilyn Monroe, Bruce Willis, uh, Arnold Hintjes, Bart Peters, Vincent Churchill... En natuurlijk er was er ook een Engelse koning. En daar is die een bekende film van. En dat was eigenlijk uh, uh, prins Albert, maar die moest koning worden. En die was koning de zesde, de derde monarch uit het huis Windsor. Is die uh, koning geworden. En uh, heeft er volgens mij een hele beroemde toespraak gehouden. En dat wordt keurig belicht in die film. Dus zeker de moeite waard. Oké, okay, terug naar de muziek. Van Earth Winter Fire is het natuurlijk een hele kleine stap naar onze Nederlandse band Earth and Fire, en die gaan we nu draaien met Weekend. Ik zei net, uh, vandaag is het uh, Wereldstotterdag. Maar uh, ik heb begrepen dat er veel meer van die themadagen zijn. Volgens mij is elke dag van dit jaar is wel een themadag. Ik zal er even een paar opnoemen die mij uh, triggerden. 28 februari, Zeldzame Ziektedag. Nou, oké. Okay. Uh, 11 maart, Wereldnierdag. En 21 maart is de hele drukke dag: de Internationale Dag tegen Rassendiscriminatie, de Wereld Down Syndroomdag. En dag van de zorg. In april hebben we Wereldautisme-dag, Wereldgezondheidsdag, dat is natuurlijk ook een mooie. Rechten van de patiënt, ook een dag. Ja. Dan komen we in mei, dan hebben we een hele week om een week van de opvoeding te doen. Werelddag van de culturele diversiteit, ook mooi. En 31 mei hebben we een Werelddag zonder tabak. Nou, oké, okay, dat kan ook natuurlijk, ja. In juni hebben we 14 juni de Werelddag van de Bloedgever. Ook mooi. En 12 juni, Internationale Dag tegen de Kinderarbeid. Okay. 20 juni, Wereldvluchtelingendag. En 23 juni, de Dag van de Mantelzorger. En 29 juni, de Dag van de Animator. Ja, bij animator denk ik aan 3D-filmpjes. Dus uh, het zal wel niet helemaal goed zijn. Dan moet ik eens verder kijken. In augustus hebben we 1 tot 7 <laughs> augustus... de internationale dagweek. De internationale week van de borstvoeding. En 12 augustus is de internationale dag van de jeugd. Ook mooi. En in 7 tot 11 september is de week van de geletterdheid. Geletterdheid. Oké. Okay. En 24 september, Werelddovendag. Ik las even wel Wereldovendag, maar het is Werelddovendag. In oktober hebben we natuurlijk uh, 22 oktober vandaag, uh, Wereldstotterdag. En gisteren was de dag tegen de kanker. Een week van de pijn hebben we. Oh, de de internationale, internationale dag van de Bitte Stok. Een internationale dag voor de uitbanning van de uitmoer, armoede. Wel mooi. En dan uh, 19 November hebben we een, een belangrijke dag: de Wereldmannendag. Heb ik de dag van de vrouwen al vermeld? Het is dus 8 maart, ja, volgens mij wel. Het is dus 8 maart, Vrouwendag. En in uh, november, 19 November, Wereldmannendag. Nou, dat was wel een beetje. Dat is, uh... Maar elke dag is volgens mij wel een dag waar we aan iets extra aandacht kunnen geven. En vandaag doen we dat ook aan Urban Fire met Seasons. Twee uh, leuke nieuwtjes uit uh, de Zandvoortse krant. We beginnen natuurlijk met het optreden van uh, Willem de Vriend. Uh, die gaat vandaag uh, en zondag twee keer, opt of, uh, twee keer optreden in uh, de Krocht. De meeste mensen kennen Wim uh, de Vriend wel. Wim? Ik noem hem eigenlijk Willem. Oké. Okay. Het uh, is een cabaret. Cabarettenman. Cabaretier noemen we dat. Uit uh, ons eigen dorp, uit Zandvoort. En die doet er regelmatig, uh, ja, heeft hij een goede show. De laatste was twee jaar geleden uh, natuurlijk voor corona. Maar hij heeft het weer opgepakt. Hij heeft twee, of, uh, twee jaar de tijd gehad om een leuk programma te bedenken. Dus uh, ik ben benieuwd. Ik ga, saaf, uh, ik ga zelf ook vanavond. Uh, de eerste uitzending is, zoals gezegd, uh, vanavond om 8 uur. En zondag 24 oktober om 3 uur. Het programma duurt uh, twee keer 40 minuten. Met een pauze in ertussen. En uh, de locatie is natuurlijk dit Theater de Krocht. En kaarten kosten 8 euro, euro inclusief een consumptie. Ik ben benieuwd, we zullen volgende week even toch een kleine. Uh, ik zal laten weten hoe ik het vond en hoe het was. Iets anders is dat we. Uh, de Gemeente Zandvoort organiseert een lichtjesavond. op dinsdag 2 november van 7 uur tot half 9. En dat doen we dan met z'n allen op de algemene begraafplaats Noorderduin. De straat 67, de Zandvoort. Om herinneringen te verbinden wat het oog niet meer ziet. Dus kunnen we even stil zijn met al die mensen die ons ontvallen zijn. Goed, muziek. Onze, uh, titel, onze uh, titelsong eigenlijk, uh, ook waar onze jingle van gemaakt is. The Easy Beats met Friday on my mind. the morning feels so bad afgelopen woensdag een heel leuk programma samen met Rick Pimentel over uh, Frank Sappa. het was een uh, fan FM programma waarin een fan uh, zijn of haar, groep of artiest twee uur lang mag promoten dus uh, leuke muziek draaien en daar ook leuke uh, verhalen en anekdotes over vertellen afgelopen woensdag hebben we dat dus gedaan met uh, Rick over Frank Sappa, en dat was de moeite waard dus zeker terug luisteren uh, ik ga de laatste, uh, de laatste paar minuten tot nieuws ook even vullen met Frank Schappen. Ik denk dat dat een goede zaak is. En uh, Rick had ook zijn uh, vriendin, uh, vrouwtje van Tetterode, meegenomen. En die wees mij op uh, de kunstvierdaagse, de Zandvoortse of in november. En eigenlijk is het niet een hele driedaagse, maar het is gewoon, uh, november is de cultuurmaand in Zandvoort geworden. Want in de november cultuurmaand wordt zijn alles op cultureel gebied georganiseerd in Zandvoort. Zo vindt van 12, uh, vrijdag 12 tot en met zondag 14 november de Zandvoortse kunstdriedaagse plaats. Op diverse plaatsen in Zandvoort zijn dan werken te zien van diverse kunstenaars. Dus dat lijkt me ook leuk om, uh, ik kan me wel een kunstroute herinneren. Ik weet niet of dit hetzelfde is, maar dat je dan van uh, um, kunstenaar naar kunstenaar liep. ...en zo een idee krijgen van wat er allemaal gebeurt in Zandvoort. En dat is behoorlijk veel. Want ons kleurrijke dorp heeft veel meer te bieden dan alleen maar strand. Zandvoort kent schrijvers, ja, dichters, kunstenaars, muzikanten en ondernemers. En tijdens deze Zandvoortse kunstdriedaagse... ...wordt het beste wat Zandvoort te bieden heeft gecombineerd. Horeca en cultuur gaan natuurlijk hartstikke goed samen... Dus je vindt dat niet alleen tijdens deze kunstdriedaagse werken van Zandvoortse uh, kunstenaars. Maar ook bij diverse horeca-gelegenheden, openbare gebouwen en winkels. Dus ja, dat vind ik wel een leuke combinatie. Dus uh, Rick, trouwens uh, nogmaals bedankt voor jouw uh, leuke uh, presentatie van Frank Sappen. Ik heb weer een hoop van hem geleerd. Ik ben weer helemaal enthousiast geworden. Ik was wel een fan, maar het is toch leuk om iemand anders te horen praten over jouw uh, favoriete band... Dan gaan we gaan nu even toch wel twee nummers draaien van Frank Sappen tot het nieuws en de reclame. Hier komt Frank Sappen en de Mothers of Adventure. More trouble every day. To get sick, from watching my TV, been checking out the news, till my eyeballs fail to see. I mean to say that every day is just another rotten mess, sure enough. And when it's gonna change, my friend, is anybody's guess. I watched the riot I seen the cops out on the street I watched them throwing rocks and stuff And choking in the heat I listened to reports About the whiskey passing around I seen the smoking fire And the market burning down I watch while everybody on the street will take a turn to stack and smash and bash and crash and slash and bust and burn. Oh, watch it and I'm waiting, but I hope it. No! no. and gentlemen and that's the theme of our program for tonight. <laughs> It's so fucking great to be alive is what the theme of our show is tonight boys and girls. All... And I want to tell ya if there's anybody here who doesn't believe that it is fucking great to be alive, I wish it would go now because this show will bring them down so much. ugliest part of your body what's the ugliest part of your body some say your nose some say your toes i think it's your mind your mind i think it's your mind